Papers. Ziekenhuizen hebben de afgelopen jaarwisseling minder slachtoffers van vuurwerk behandeld dan een jaar eerder. Er waren ruim 700 vuurwerk gewonden. Dat is 9% minder dan bij de vorige jaarwisseling. Het aantal vuurwerkslachtoffers dat moest worden opgenomen dan wel toe. Volgens de Stichting Consumentenveiligheid komt dat doordat er steeds meer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken. Bij het gekapseisde schip bij de Lorelei-Rots in de Rijn is vanuit Nederland een derde drijvende kraan aangekomen. Daardoor kan de berging van het schip met 24 ton zwavelzuur beginnen. Het schip blokkeert al ruim een week de doorvaart richting Nederland. Zo'n 200 schepen liggen er te wachten. De berging die een paar weken zal duren wordt uitgevoerd door het bedrijf Mammoet uit Schiedam. Bij het kantoor van de Tunesische premier Canoussi hebben ongeveer duizend deelnemers van de zogenoemde karavaan van bevrijding de nacht doorgebracht. Het zijn bewoners van arme gebieden in het binnenland die gisteren in Tunis aankwamen na een protestmars. Zij eisen het vertrek van alle bewindslieden die onder president Ben Ali hebben gediend. Premier Canoussi is een van hen. Op de Australian Open heeft de Oekraïnse tennisser... Alexander Dolkopolov voor een verrassing gezorgd. In de achtste finale was hij te sterk... voor de als vierde geplaatste zweet Robin Söderling. Het is pas de tweede keer dat een Oekraïense tennisser... de laatste acht op een Grand Slam toernooi bereikt. Het weer, vanochtend bewolkt met wat motregen... vanmiddag overwegend droog bij een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Maandag 24 januari. Goedemorgen. Goed nieuws voor de dagelijkse gebruikers van de A16. U mag vanaf vanochtend langzamer gaan rijden. Sterker nog, u moet. Het zou er wel minder files moeten opleveren. Hoort u zo meer over? Er wordt uh, wat afgelekt tegenwoordig. Nu weer documenten van Palestijnse onderhandelaars... over vredesbesprekingen met Israël. Blijkt veel verborgen gehouden. Correspondent Sander van Hoorn vertelt zo meer. Het is de dag van de hoorzitting over een eventuele missie naar Kunduz. Kenners en deskundigen zullen de Tweede Kamerleden gaan informeren. Twee van de sprekers zijn vanochtend hier een voor- en een tegenstander... van het sturen van politiemensen en militairen naar Afghanistan. Verder hebben we de jaarcijfers van Philips. De grote baas Gerard Kleisterlee hoort u na half negen. De berging van het gekapzijste schip in de Rijn... bij de Lorelei kan dan eindelijk gaan beginnen. We spreken de bergers vanochtend. Innovatie, dat is het toverwoord voor de gezondheidszorg. Ook om het personeelstekort op te lossen... de voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg... Rien Meijerink legt het straks allemaal uit. Uitreiking van de zilveren camera. Gullet naar Grozny en Hansendijk gerenoveerd. En schaatsheidsrechter Jan Augustinus komt praten over de omstreden Dr. Bibberregel. In dit Radio 1-journaal tot half tien U kunt ons volgen via internet, via de website nos.nl of via Twitter. Ons account is NOS Radio 1. De Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian hebben documenten van Palestijnse onderhandelaars in handen. Het zijn duizenden pagina's met vertrouwelijke berichten over de al tien jaar durende vredesonderhandelingen tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Uit de stukken blijkt dat de Palestijnen in de vredesonderhandelingen met Israël bereid waren om veel meer concessies te doen dan tot nu toe bekend was, zegt onze Israël-correspondent Sander van Hoorn. Ze zijn bijvoorbeeld uh, zo ver gegaan dat ze uh, hebben gezegd... dat bepaalde nederzettingen in Oost-Jeruzalem, en dat zijn er dus soms hele grote... dat ze daarmee akkoord zouden gaan dat die bij Israël getrokken zouden worden. Ook zouden ze het Joodse deel van de oude stad... zouden ze uh, aan Israël onder Israëlisch beheer willen zetten. En ze zouden bijvoorbeeld ook heel erg gematigd willen zijn... in het recht van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. Met andere woorden, grote concessies, uh, zo blijkt uit die documenten. Uit de stukken blijkt ook dat heilige plaatsen in Jeruzalem, de Tempelberg en de Al-Aqsa Moskee... tijdelijk onder internationaal toezicht zouden moeten komen. Nog lang niet alle documenten zijn gelezen. Het blijft nog even onduidelijk wie er goed uit de documenten komen en wie slecht de Palestijnen die lijken dus heel veel gegeven te hebben. Zou je zeggen, dat is dus slecht voor Israël... om zo in het daglicht te komen te staan. Aan de andere kant, die Palestijnse leiders... die wisten van Israël dat ze gazen zouden aanvallen. Ja, en dat is natuurlijk weer iets wat er heel slecht uitkomt voor die leiders. Met andere woorden, het zal een heel gemengd beeld opleveren. Maar reken maar dat er behoorlijk gelezen wordt door die leiders. En reken maar dat er behoorlijk vervelende dingen over zich geschreven zijn. Volgens The Guardian gaat het om het grootste lek ooit in de geschiedenis van het Midden-Oosten-conflict. Als de veiligheid van de politiemensen in Kunduz niet gegarandeerd kan worden... adviseert de Nederlandse politiebond om er niet naartoe te gaan. Dat zei voorzitter Han Busker gisteravond. Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting... over een mogelijke Nederlandse politiemissie naar de Afghaanse provincie Kunduz. Afghanen, vertegenwoordigers van NGO's, militairen... die zijn gelegerd en onafhankelijke deskundigen geven hun visie op het plan. Zo ook Han Busker gaat op basis van vrijwilligheid. Uh, daarom vinden wij het ook van cruciaal belang dat die mensen op basis van de goede gegevens een keuze ja. kunnen maken. Nee, dat weet ik. Maar het gaat nu even over uw eigen oordeel op basis ja. van waar we Afhankelijk van de van de vraagstelling ja. uh, of de antwoorden die er komt op uh, op de vele ja. vragen die zijn gesteld. Uh, als daar geen duidelijkheid over komt, dan zullen wij onze leden adviseren. Om daar niet naartoe te gaan. En Dat was Buscher in het oog op morgen. Um, het kabinet zoekt steun van de Kamer om 545 mensen te sturen. De bedoeling is om daar aan te sluiten bij de al bestaande Duitse politietrainingsmissie. In Tunesië zijn de eigenaar van een televisiestation en zijn zoon opgepakt. Ze worden beschuldigd van hoogverraad. Via hun zender, Hannibal TV, zouden ze met vervalste berichten geweld hebben aangewakkerd. Met als doel de terugkeer van de gevluchte president Ben Ali. Werknemers van het tv-station die op hun werk aankwamen wisten niets, wisten van niets, vertelt deze medewerker. instituten van de presse hier in de antenne zien we dat We weten niet De eigenaar van het station is familie van de vrouw van Ben Ali. 33 familieleden van Ben Ali zijn afgelopen week al opgepakt. Hij zelf is naar Saoedi-Arabië gevlucht. De berging van het gekapsizeerd schip op de Duitse Rijn kan beginnen. Dit wordt uitgevoerd door het bedrijf Mammut uit Schiedam. Het schip wordt eerst gestabiliseerd met kabels en daarna wordt de 2.400 ton zwavelzuur eruit gepompt, zodat het kan worden weggetakeld. Volgens deze Duitse ARD-journalist is er kans op een explosie. Een grote gevaar stelt wie voor de lading des tankers daar. 2.400 ton zwavelzuur zijn in de bauch des schiffes. In het slimste geval bestaat Zo'n driekwart van de 200 schepen die liggen te wachten, vaart, is Nederlands. De berging van het gekapseiseiseerde schip duurt waarschijnlijk enkele weken. De Rijn wordt al ruim een week geblokkeerd door het schip. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die 23 jaar geleden een baby zou hebben ontvoerd uit een ziekenhuis, meldt CNN. Ze is voor in de baby-snatching. De nu 23-jarige Caroline White was door de vrouw, die nu is gearresteerd, vermoedelijk meegenomen uit een ziekenhuis in New York. En later onder een andere naam opgevoed in een gezin in Bridgeport, Atlanta. White had altijd het gevoel dat ze niet bij de familie hoorde. En vorige week vond ze haar biologische moeder terug. De Portugese president Silva is herkozen voor een tweede ambtstermijn. Sociaaldemocraat sociaal-democraat kreeg 53% van de stemmen weten dat de president van de Republiek Portugese is Silva. Zijn grootste rivaal, de socialist Manuel Alegre, kreeg 20% van de stemmen. De uitslag is een tegenvaller voor de socialistische minderheidsregering, die al veel kritiek had gekregen op de aanpak van de financiële crisis. De Portugese president heeft voornamelijk een ceremoniële functie. De enige politieke macht die de president heeft, is dat hij verkiezingen kan uitschrijven. Zilveren camera voor de beste persfoto van 2010 is gewonnen door de freelance-fotograaf Evert-Jan Daniels. Op de winnende foto zijn een breed lachende Geert Wilders, Mark Rutte en Maxime Verhagen te zien. die het binnenhof oplopen. Op het moment dat de foto werd genomen door Daniels. waren ze het net eens geworden over de vorming van een minderheidskabinet. met gedoogsteun van de PVV, vertelt de fotograaf. Het maken van de foto op zich was, was, was een uh, vrij spannend moment. omdat uh, ja, je moest kiezen zeg maar, waar je ging staan. En, uh, ja, de ene kant had niks en de andere kant had uh, ja, de zilveren camera. De winnaar Evert-Jan Daniels. Er waren dit jaar 10.000 inzendingen voor de zilveren camera. Een selectie is tot eind volgende maand te zien in het fotomuseum in Den Haag. En voor het derde jaar op rij is de huismus de meest getelde vogel... tijdens de landelijke tuinvogeltelling. Volgens de Vogelbescherming en het Vogelonderzoek Nederland... deden zo'n 24.000 mensen mee. Samen telden ze ongeveer 120.000 huismussen. Meedoen kon vanuit de tuin of vanaf het balkon. En voor de minder ervaren tellers bood de website uitkomst. Want wie het verschil tussen de hegemus en de huismus niet kent... kon op de website het verschil horen. Hmm. Ja, ja. Nou, als dat maar goed gegaan is. De nummer twee van de meest getelde vogels is de koolmees. In de top vijf staan ook de merel, de pimpelmees en de vink. De beurzen in New York hebben vrijdag de handelsweek verdeeld afgesloten. Beleggers waren enthousiast door sterke resultaten van General Electric. Maar een koersdaling van het aandeel Google gooide dan weer roet in het eten. De Dow Jones sloot 14e hoger, terwijl de Nasdaq 16e in de min noteerde. In Europa sloten de beurzen vrijdag met winst. Vooral de financiële fondsen deden goede zaken... na de bekendmaking dat Spanje de noodleidende spaarbanken in het land gaat steunen. Dat nam de zorg over een schuldencrisis voor een deel wel weg. De aex index in Amsterdam sloot met een winst van en in Japan wordt er alweer gehandeld. Nikkei-index staat op een klein wintje. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren, inclusief de vogelgeluiden. Moet u even naar nos.nl slash radio1. Daar staat straks voor u een podcast klaar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is tien over zes. Amerikaanse zangeres Cher is de eerste artiest... In die in zes op een volgende decennia... een nummer één scoort in de Verenigde Staten. Op dit moment speelt Cher in de film Burlesque samen met Christina Aguilera. En de single haven't, haven't Seen The Last of Me uit die film... werd onlangs op nummer 1 van de Amerikaanse Billboard Hot 100 aangetroffen. Het nummer is in Nederland nog niet uit op single, overigens. In Nederland bereikten niet alle nummers de eerste plaats... maar in de Verenigde Staten dus wel. Cher's commentaar luidde... Hoe kan het nou dat ik al zes decennia aan de top sta terwijl ik pas 40 ben? <lacht> Pie, but at least I'm sure of all the things we got. Babe I got you, you, babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Joe! Zo is dat. I got you, babe, hoorde u van Sonny en Cher... aan het begin van haar hele lange carrière. Vijftien <laughs> minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Joris van de Kerkhof. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Jij staat ergens in Nederland langs de snelweg. Marcel heeft wel even verteld waar. Maar voor de mensen die nu inschakelen, waar ben je? <laughs> de A16 Kijk. Eh, bij knooppunt Zonzeel kom je van de A59 rechtsaf de A16 op. En dan kom je na de eerste afslag kom je een benzinestation tegen. Waar vers versbelegde broodjes zijn. Staat met reclame op de, de zijkant. En waar al veel mensen koffie drinken of koffie gedronken hebben. En dan zou je misschien denken dat ze daarna aansluiten in de file. Maar dat is op dit moment nog niet het geval. En Rijkswaterstaat begint hier wel vandaag met een proef en die proef heeft te maken met dat als het veel drukker wordt... dat uh, die uh, matrixborden daar uh, naast die uh, afslag... Uh, aange waar aangegeven wordt dat er een afslag is... Uh, dat die matrixborden dan bijvoorbeeld 90 gaan aangeven. En dan is het idee, mevrouw Ras van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen, Joris. Dan is uw idee uh, dat, u, dat, dat, dat, dat, dat er dan geen file ontstaat hè, als er 90 op komt te staan... Nou, het is zo, Rijkswaterstaat voert vanaf vandaag uh, de komende twee maanden een proef uit. Met wisselende maximumsnelheden inderdaad, dat klopt. Uh, op twee locaties in Noord-Brabant en uh, op één daarvan uh, uh, staat u nu langs, uh, uh, hè, langs de zijkant op de A16. Uh, tussen Knoop en Zonzeel en uh, de aansluiting met uh, Dordrecht. Het is zo door inderdaad uh, de snelheid te verlagen naar 90 km per uur op het moment dat er inderdaad... Uh, ja, drukker wordt, uh, is het niet zo dat de hele file zal verdwijnen. Maar we proberen wel een constante rijgedrag uh, te creëren... om zo het zwaartepunt van de file te verminderen. En u weet dan zeker uh, dat, dat die file minder wordt als je langzamer gaat rijden? Ja, als er file ontstaat, ga je vanzelf langzamer rijden. Maar ja, als, als je die... die, die ja. Nou, zeker weten. Uh, het is natuurlijk een proef die we doen... En uh, we gaan de komende twee maanden kijken uh, ja, wat het effect is van die proef. Ja, nou hebt u die proef al eerder gedaan uh, ook. En daar zijn natuurlijk uitkomsten van. En wat ik me ervan herinner uh, van die proef van een jaar of vijf, zes geleden op de A27... is dat in ieder geval de mensen die onderdeel uitmaakten van die proef allemaal zeiden van... ik merk er niks van. Hoe weet u zeker dat het dit wel gaat lukken dan? Nou, de mensen zijn al gewend om in de file te staan, zeg maar, of ook langzaam te rijden. Uh, het wil niet altijd direct zeggen dat uh, iedere weggebruiker meteen merkt dat er verbetering oplevert. Maar het kan wel zijn dat over het algemeen de spits toch wat uh, verlicht wordt. Uh, dus dat het toch een constante rijgedrag is. Uh, en waarbij, waarbij er minder van die schokgolven zijn van remmen en weer optrekken. Uh, waardoor overal genomen uh, het verkeer wel beter doorrijdt. Maar dat wil niet altijd zeggen dat er, uh, ja, de file wordt niet opgelost zeg Maar, maar het nee. is wel een uh, verbetering. Nou, daar moeten we dan uh, maar eens gaan kijken of dat het vandaag inderdaad uh, ook al uh, gebeurt, uh, die verbetering. U rijdt hier niet langs de komende half uur? Uh, u staat uh, uh, langs de weg en uh, kunt mooi zien uh, wat er uh, gebeurt. Ja, nou, u rijdt dus blijkbaar hier niet langs. Nou, anderen die langs rijden. Nee. Uh, en waar ik uh, mee mee kan rijden tussen hier, Zonzil en, uh, en Dordrecht... meldt u zich in grote getallen aan. Dan gaan we eens kijken hoe dat werkt tussen hier en Dordrecht. En als u uh, deze proef ook meedoet uh, uh, aan de andere kant van Brabant... dan kunt u het misschien via Twitter op een andere manier laten, laten merken... hoe dat dan merkt tussen Breda en Eindhoven. Laat het weten en dan hoort u het vanzelf op Radio 1. En u mag het laten weten onder andere op Twitter. Ons adres daar is NOS Radio 1. Joris van de Kerkhof dus uh, op de A16 tussen Zonzil en Dordrecht. U kunt hem ook uh, opzoeken als u dat leuk vindt. Bijna tien voor half zeven is het. In Tunesië hebben betogers opnieuw het vertrek geëist van alle politici... die banden hebben met het oude regime. Mourad Genour en zijn Nederlandse vrouw Maike wonen in de badplaats Soes. Ze maakten de opstand tegen de regering van president Ben Ali vanaf het begin mee. Verslaggever Mustafa Oekbi zocht een op. Waar kijken we nu naar? Dit zijn de beelden van uh, demonstranten. Ja, er zijn uh, mensen te schreeuwen dat de uh, president moest verhuizen. Uh, en het is begonnen met uh, een paar uh, jongens uh, inderdaad een manifestatie aan het doen. En wij, wij zien dat uh, alle auto's die hier komen, langskomen, uh, die, die keerden allemaal terug. En er uh, komen veel mensen ook van de buurt en van de huizen. Uh, naar de plek van, uh, aan de overkant van het van politiekantoor. En uh, iedereen zat te schreeuwen dat uh, de Ben Ali moest eruit. De ben Ali moest eruit uh, in het Arabisch, uh, in het Tunesisch. Marijke Leijnsen en Morad Janour waren ooggetuigen aan het begin van de revolutie. In hun huis aan de badplaats Soes filmde Morad het begin van de demonstraties tegen ex-president Ben Ali. Na die eerste demonstratie ze zijn s'avonds teruggekomen dezelfde jongens voor de rellen. En gingen ze alles uh, met stenen bekogelen, met stenen gooien. Uh, winkels plunderen aan de overkant van het politiebureau. En dan hebben ze de eerste uh, politieauto eruit gehaald van een uh, van garage achter het politiebureau. Hebben ze het in een uh, in vuur gestoken, hebben ze de rem losgelaten, hebben ze het laten rollen in de straat. En uh, totdat, die, uh, totdat die, um, de auto is tegen de muur uh, geknaald en uh, helemaal in brand. En dan tot, uh, tot 12 uur, tot 12 uur s avonds, uh, pas toen de, de militairen zijn gekomen en zijn begonnen echt uh, uh, te schieten. Niet aan de mensen, maar in de lucht en uh, mensen te roepen dat ze weg moesten. En toen de mensen waren echt uh, bang en zijn allemaal weggegaan inderdaad. Maaike, waar uh, zijn we nu? Ja, We zijn nu op het appartement, in het appartement van mijn schoonouders. We staan hier op de bovenste verdieping. En we kijken hieruit op het politiebureau op de hoofdstraten van Cité Irias. Uh, hele grote meute, zeker 200 mensen die begonnen te skanderen, uh, vuur begonnen aan te steken, de spullen uit het politiebureau slepen. Ja, ik kon vanuit mijn slaapkameraam alles volgen. Uh, beangstigend, want je, je waant je even voor een klein moment in een oorlogsgebied. Ja, sta je ineens midden in de revolutie? Maar wel bijzonder, omdat mijn man Tunesisch is, mijn kinderen half Tunesisch zijn, vind ik wel dat je dit nu mag meemaken, He, ook als Nederlandse. Maar ook vooral met je hele schoonfamilie, heeft die mee te maken, is dat wel heel bijzonder. Ik vind het ook heel ontroerend als je de beelden ziet op tv van de mensen die de straat op gaan, de vrijheid die de mensen hebben. Dat gevoel merk ik natuurlijk ook in mijn schoonfamilie, de mensen die alles willen zeggen, alles willen uiten. Ja, de mensen zijn gewoon blij dat ze van het regime af zijn en dat ze vrij zijn.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 Maar geen toeristen. Ja. ja, de mensen die wachten echt op, op toerisme hier terug uh, te komen. Hoe belangrijk is het toerisme voor Tunesië? Toerisme is heel belangrijk. Er zijn ruim 400.000 uh, man die in de uh, sector van toerisme werken. En die zijn nu op dit moment of thuis uh, of een paar ook ervan ontslagen... wegens uh, dat de, de, de, de, de hotels dicht is, dat er geen werk meer voor, voor hun is. Maar wij blijven positief en wij hopen dat uh, de toeristen terug zouden komen uh, nadat ze hebben gezien hoe het tunesische volk is uh, uh, met elkaar in één hand. Uh, met elkaar hebben ze een, een grote dictator uh, weggestuurd. Mustafa Oekbi is voor ons in Tunesië op dit moment. Hij maakte de reportage. In Brussel is gistermiddag gedemonstreerd tegen het uitblijven van een Belgische regering. Regeringsonderhandelingen duren nu al meer dan 200 dagen en zitten muurvast... omdat Vlamingen en Franstaligen recht tegenover elkaar staan. Studenten riepen via Facebook op tot een demonstratie... waarop zo'n 15.000 deelnemers werden verwacht. Nou, het werden er twee keer zoveel, zag onze correspondent. Voor Wuzela's, voor België. Het is nu tien over één en de demonstratie gaat lopen. Wat staat er op jullie spandoek? Shame. Omdat wij... Schande. Schande. Omdat wij schande vinden dat onze politici er nog steeds niet in geslaagd zijn om een regering te vormen. Uh, onze politici slagen er niet in om samen te werken over de taalgrenzen heen. En dat willen wij aanklagen vandaag. Want wij, het volk, slagen daar wel in. Hier zijn Nederlandstalige, Franstaligen, Duitsstaligen. Jullie demonstreren hier tegen die lange regeringsformatie. Maar wat is het alternatief? Vlug, vlug een regering maken? Ja, want in een bedrijf, als u niet efficiënt bent, bent u uh, ontslaagd. Dus het zou goed zijn als iemand een, decisie neemt, een beslissing neemt. En zo hebben wij een regering en alles kan goed in orde komen. Want voor de economie is het niet zo goed voor ons dat we geen regering hebben. De demonstratie is nu zo'n uur bezig. Begeeft zich inmiddels over de ring. En de menigte is toch wel aangezwollen. Ik schat toch wel een man of twintigduizend nu. Deze jaarkreet zal ik maar interpreteren als een uitroep van enthousiasme over de opkomst. Ja, ik ben hier pas aangekomen. Ik heb vaker gedemonstreerd in Brussel, maar dit is een echte grote historische betoging van weleer. Ik moet terugdenken aan de rakettenbetoging in de jaren 80. Ik, kan, ik ben geen demograaf, ik kan het moeilijk schatten, maar het is een eindeloze zee van mensen die niet langer pikken dat dit land niet bestuurd wordt, niet regeerd wordt, terwijl de armoede erop vooruit gaat. En het doet zo'n deugd dat de burgerbevolking eindelijk zich mondig toont... en protesteert tegen deze gang van zaken. En Dit is uh, David van Rijbroek, een beroemde schrijver, auteur hier in, in Vlaanderen. Wat uh, ironisch spandoek hier. Wereldkampioen, 17 februari. En dan uh, breken de Belgen het wereldrecord regeringsformeren. Het duurt te lang. Er is momenteel één land dat uh, 285 dagen onderlanden het heeft voor uh, dat zijn regeringen en dat is Irak en België gaat de kant van Irak op? Nee, dat wil ik nu ook niet zeggen, maar als ze dat kraken, dan vind ik het ook eigenlijk een beetje belachelijk van, van België. Ze moeten, ze moeten overeenkomen. Wat zal het effect zijn van deze demonstratie, denkt u? Oh, ik weet het niet, weet u, het zit al uh, zo lang vast. Ik hoop dat gewoon de politici begrijpen dat de mensen echt verwachtingen hebben naar hun voor de verkiezingen. Maar nu 200 dagen na de verkiezingen zijn die verwachtingen nog groter... tot eindelijk, eindelijk een regering komt. Gaat het gebeuren snel, denkt u? Van het moment dat er een wederzijds respect is... dus ...dat betekent ook dat er een begrip is voor elkaar... Ja, ...dan uh, moeten ze eruit kunnen geraken. Hier een, een oudere heer met toch een uh, Belgische vlag om zijn nek. Mais pas que quelque part, on veut rester belge. We willen Belg blijven. Maar de organisatoren hadden gevraagd om geen vlaggen mee te nemen. Hè? Les organisatoren ont demandé de pas à uh, des drapeaux. Want nee. c'est apolitique, uh, la manifestation. Ah, mais je, je dirais que quelque part ça me fait plaisir, personnel. <laughs> Ik vind het gewoon prettig om die vlag te dragen. Wessel de Jong was dat, onze correspondent vanuit Brussel. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Verrassing bij het Australian Open. De Oekraïne Dogopolov heeft de Zweedse Zeudeling in de vierde ronde verslagen. Dogopolov won in vijf sets van de als vierde geplaatste Zeudeling. In de kwartfinale moet Dogopolov tegen de schot Andy Murray. Die versloeg zojuist de Oostenrijker Meltzer in drie sets. Bij de vrouwen heeft Vera Swonoreva de kwartfinales bereikt. Zij versloeg Beno Sova in twee sets met 6-4 en 6-1. In de kwartfinale speelt Swonoreva tegen de Tsjechische Kvitova. Vorig jaar verloor Swonoreva tweede op de wereldrang en de finales van Wimbledon en de US Open. Schaatsers Q Lee en Christine Nesbitt zijn in Heerenveen wereldkampioen sprint geworden. Voor de Zuid-Koreaan was het de vierde keer in vijf jaar tijd, voor de Canadese de eerste keer. Nesbitt deed namelijk voor de eerst mee aan het sprinttoernooi en richt zich nu weer op het WK Allround. En voor de Nederlandse ploeg was het vrouwentoernooi een succes. Annette Gerritsen en Margot Boer eindigden als tweede en derde. Gerritsen was erg gelukkig met haar zilveren medaille, ook al reed ze haar afstanden vrij anoniem. Ja, nou ja...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 dan nog even naar dat ene moment, bij de mannen. Uh, Stefan Grotaus begon als klasse-mensenleider aan de tweede dag. Hij verknoeide zijn 500 meter en werd in eerste instantie zelfs gedisqualificeerd. Vanwege de dokter Bibber-regel. Hij was meerdere keren met zijn schaats over de streep gegaan, maar was zich van geen kwaad bewust. Volgens mij is je alle beelden van mijn schaats, toch? Kijk, ik kijk bijna nooit over het rechte eind, over de finish heen. En ik heb deze keer, het zal eens gebeurd zijn hoor, ik heb helemaal niks vandoor gehad. Helemaal niks. Echt geen enkele flauw idee dat het gebeurt dus ik stond hier, ik zou een interview met jou gaan doen. En ik hoor in één keer ongelooflijk dat ik gedisqualiseerd was. En ik kon me echt geen moment in de race indenken waar dat gebeurd zou moeten zijn. Na proces van de schaatsbond werd de disqualificatie dan ook weer ingetrokken. De 500 meter was sowieso niet goed genoeg van Grootheus voor een podiumplaats. Hij werd uiteindelijk vierde. We praten erover met Jan Augustine, scheidsrechter van de internationale schaatsunie, even voor, negen, voor half negen. Dan het voetbal. In de Eredivisie deden PSV en FC Twente goede zaken. PSV versloeg VVV met 3-0. Twente versloeg FC Groningen met 2-1. Goede nieuws, voor beide teams kwam uit Utrecht. Daar werd Ajax met 3-0 verslagen. Het was de eerste competitie-nederlaag voor de Amsterdamse ploeg... onder leiding van Frank de Boer. De coach raakte niet in paniek. Hij ziet het verlies tegen Utrecht vooral als een goede les. Je moet nu goed uh, meenemen voor naar donderdag. Ja, wat heb ik verkeerd gedaan? kijk goed in de spiegel. Uh, wat heb ik goed gedaan, maar vooral wat heb ik fout gedaan? En probeer daar leerlingen uit te trekken en dat het de volgende keer dan niet meer voorkomt. En dat is een leerproces en dat, wordt, dat is ook ervaring. En ja, normaal, hebben we hebben een hele jonge ploeg. Ajax staat nog steeds derde, maar heeft nu een achterstand van zes punten op PSV en vijf op SV20. Feyenoord Noord zit niet alleen sportief in zwaar weer, ook het personeelsbestand staat onder druk. Middenvelder Karim El Hamadi vertrekt mogelijk naar Dubai. Een internationale heeft concrete belangstelling voor aanvallen Luc Castaños. Italianen hebben een uitgewerkt bod ingediend, dat nu door de Rotterdamse clubleiding wordt bestudeerd. Radio 1 Het NOS-journaal. Half zeven door het meeges. Goedemorgen. Goedemorgen. De Palestijnen waren bij de vredesonderhandelingen met Israël bereid om veel meer concessies te doen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit verslagen van Palestijnse onderhandelaars die de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian hebben bemachtigd. Zo was het Palestijns gezag in 2008 bereid om bijna alle joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem te accepteren als Israëlisch grondgebied. Komende week wordt er waarschijnlijk veel meer nieuws bekend uit die zogenoemde Palestine Papers. Ziekenhuizen hebben de afgelopen jaarwisseling minder slachtoffers van vuurwerk behandeld dan een jaar eerder. Waren ruim 700 vuurwerkgewonden, 9% minder dan bij de vorige oud en nieuw. Brandwonden en oogletsel waren de meest voorkomende verwondingen. Bij het gekapseisde schip bij de Lorelei-Rots in de Rijn is vanuit Nederland een derde drijvende kraan aangekomen. En daardoor kan de berging van het schip met 24 ton zwavelzuur beginnen. Die berging zal een paar weken duren. Bij het kantoor van de Tunesische premier Ghanouchi... hebben ongeveer duizend deelnemers van de zogenoemde... Karavaan van Bevrijding de nacht doorgebracht. Ze eisen het vertrek van alle bewindslieden... die onder president Ben Ali hebben gediend. Ghanouchi is één van hen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag en ook morgen eerder herfstachtig weer dan wintersweer. De bewolking overheerst vandaag. Ruimte voor de zon is er nauwelijks... en er valt van tijd tot tijd regen of modregen.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 De dagen daarna draait de wind naar het noordoosten en dan keren we voorzichtig aan terug naar een meer wintersweertype. Het wordt droog en de temperaturen dalen. Overdag maximaal net boven nul en in de nachten ligt de lichte vorst. En of de winter daarna definitief terugkeert is nog even afwachten. ADB, verkeersinformatie. De ochtendspits is al even van start gegaan. Er staat 50 kilometer file. Bij Rotterdam is veel vertraging op de A15 naar Europoort. Het staat stil tussen Ridderkerk en rotterdam sjardoos 10 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Verkeer richting Europoort kan beter omrijden via de Van Brien noordbrug over de A16 en de A20. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Bij Amersfoort staat 8 kilometer file. De linker rijstrook is dicht...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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, we hoorden het net ook al even. Het was gisteren een dramatische dag voor schaatser Stefan Groothuis. Hij werd vierde bij het WK Sprint in Heerenveen. Na de 500 meter werd hij gedisqualificeerd. Omdat hij meerdere keren met de schaats over de middellijn was gegaan. Ja, dat mag niet meer. Na protesten door de KNSB werd die disqualificatie ongedaan gemaakt. Een verslag van Steven Dalebout. De zogenaamde Dr. Bibberregel zorgde voor veel gedoe vandaag. Stefan Groothuis ging tijdens de 500 meter niet één keer, niet twee keer... maar drie keer door de lijn bij het uitkomen van de bocht. Ik heb al mijn terug. Kijk, Ik denk dat ik bijna nooit op het rechte eind over de lijn in ga. Volgens mij rijd ik altijd binnen lijnen. Een keer een bocht, dat vliegen wel misschien, maar op het rechte eind rijd ik eigenlijk nooit doorheen. En ik reed nu het rechter, het laatste stuk. Ik heb echt helemaal 0,0 doorgehaald. Ik hoorde dat omroep werd dat ik gedisqualificeerd was... Ik had echt geen flauw idee waarvoor. Maar Groothuis ontplofte van woede ten koste van een reclamebord. <lacht> en baande zich een weg naar de uitgang van 3 Ondertussen diende het Nederlandse kamp een protest in. En dat werd gehonoreerd. Potscoach Wopke de Vecht. Hebben het protest, we hebben een protest ingediend, formeel. We hebben de beelden nog een keer bekeken. En uh, de dus scheidsrechter ze hebben de beslissing teruggedraaid. Dus uh, Stefan is gewoon nog in. En die rijdt gewoon straks zijn uh, laatste duizend meter. Scheidsrechter Augustinus trok de disqualificatie in... omdat op de officiële NOS-beelden niet te zien was dat Groothuis drie keer door de lijn ging. En dan kan je dus niet, en dat moet ik ook eerlijk toegeven... niet exact zien uh, of die schaats met schoen wel over de lijn is. Los van de hele Dr. bibber discussie was het sowieso een slechte dag voor Groothuis. Hij begon de dag als belangrijkste kanshebber op goud... en belandde door een slechte 500 meter naast het podium. Opnieuw naast het podium, op een groot toernooi. Ja, weer een vier plek op internationaal toernooi en dat... Uh... Daar ging het om en uh, nou ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. En, uh, goed, ik heb daar gewoon de basis van gelegd op de 500 meter, dat heb ik zelf gedaan. Hoor. Ik bedoel, die 500 meter reek gewoon niet hard genoeg. En, uh, maar goed, het helpt ook niet heel erg mee dat je zo richting die 1000 meter moet gaan. Misschien maak je dan nog wel een kans tegen Shani op de laatste 1000 meter. Want, uh... wat, wat, wat, ja, weet je dat, hoeveel tijd je dat dan zou kosten of zou je duidelijk nog sneller kunnen rijden? Uh, als je een rustige aanloop had gehad naar die duizend, Nou ja, dat blijft speculeren, dat weet je toch niet. Maar uh, het is wel uh, heel irritant dat het zo moet gaan in ieder geval. Dat, uh, dat de ISU uh, direct uh, beslist tot, uh, tot de disqualificatie en vervolgens uh, dat uh, toch weer uh, moet intrekken. Ik heb de beelden zelf niet gezien hoor, oh, moet ik zeggen. Maar uh, ik ga ervan uit dat ik uh, mensen van mijn team heb gehoord. Mark en Sjoerd, die hebben er uh, ook nog flink mee geholpen. Dat het gewoon uh, niet, uh, niet aan de regels voldeed waar, waar een disqualificatie aan moet voldoen. Ik zal heus over de lijn heen zijn geweest, maar dan moeten ze iets zoveel van kijken en niet, uh, niet meteen disqualificeren. Groothuis werd dus vierde. Davis derde, Mo tweede en kyu Lee won. Maar de Dr. Bibber regel verloor het meest. De grootste activist tegen de regel, Mark Tuitert, stond langs de baan en zag zijn ploegenoot Groothuis gedisqualificeerd worden. Hij werd er giftig van. Hoe kan de internationale schaatsbond deze regel nou overeind houden? Zeggen, dit zeggen ze. Schaatsen? Wat is schaatsen van oudsher? Ja, een sport waarin je, iedereen in zijn eigen baan schaatsen. Ja, oké. Okay. Dus uh, die baan, dat is essentieel in het schaatsen. Dus als je die baan uitgaat, ben je niet meer aan het schaatsen. Dan overtreed je de sport. En dat is al van oudsher zo. Maar ja, dat is totale onzin. Van oud die regel is er nog nooit geweest. We hebben van oudsher, vanuit eind 1800 schaatsen we al op deze manier. En die hebben die regel nog nooit nodig gehad. Is het voor jou een extra motivatie om... Uh... Maar weer een issue te maken van die dokter-bibber-regel? Nee, eigenlijk ben ik het helemaal zat met die dokter-bibber-regel. We uh, ja, ik, ik weet, het, ik, weet het, ik ben er even helemaal klaar mee met die hele dokter. Er moet gewoon... Uh, ja, weet je wat? wat het, het is gewoon erg... Ik baal ervan dat er, dat er niemand opstaat binnen een ISU. Uh, iemand die verantwoordelijkheid neemt, die weet hoe de vork in de stil zit... die durft toe te geven dat dit een slechte regel is... en zegt van, weet je wat... We hebben genoeg gezien. Ik hoef geen protest af te wachten. Ik neem de leiding hier en ik schaf die regel af. Afschaffen, dat ziet scheidrechter Jan Augustinus eigenlijk ook wel graag. Over de dokter-bibber-regel praten we met hem na acht uur. Het is acht minuten, bijna negen minuten over half zeven. Wij gaan naar ons Joris, want ja, die wacht eigenlijk op een lift. Wie oh wie neemt onze Joris mee vanochtend op de A16? Het is een hele lieve jongen, heel normaal. Hé <lacht> hey, Joris? Ja hoor, en het één keer vragen en uh, deze meneer vond het, uh, vond het goed. Nou, kijk eens Om uh, tussen Zeil en, uh, en Dordrecht naar zijn werk uh, uh, mij mee te nemen. En we hebben een filetje meegemaakt. Het was aan het, het stroppen een beetje. Uh, 90, 70 kilometer per uur uh, mochten we rijden. En nu het afslagsgraven deelgenomen om dan binnendoor in Dordrecht uit te komen. Daar ziet u het regelmatig ook wel stroppen, maar dat gebeurde nu niet. En we konden doorrijden bent ervaringsdeskundige op deze weg. Hoe lang rijdt u er al op, op de A16? Uh, sinds 1994. En dan hebt u de files al van aanzien komen? Ja, dat klopt. Uh, met, uh, zeker met de reconstructie van de A16... Uh, is het gewoon vijf jaar... Uh, regelmatig in de files staan. Ik moet tanken... Nee, nee, ik hoef niet te denken, maar ik gooi u hieruit. Oh, oh, u doet heel netjes. Ja, ja. ja, ja want dan, dan, dan, rijdt u, dan, dan kunnen we makkelijk terug weer naar, naar, naar, naar Zonshil. Ja, ja. Hebt u het idee, die proef die vandaag begint hier... Uh, tussen Zonshil en, en recht, om dan aan te geven... van als het te druk wordt, ga langzamer rijden... dan zou het kunnen zijn dat de file wat minder, uh, wat minder lang wordt. Hebt u het idee dat dat kan werken? Ja, dat idee heb ik zeker, want... Uh... Er komt er vaak toch vanaf de A16 eh, met veel te hoge snelheid komen ze aan. En op het moment dat er dan mensen moeten invoeren van de A17... dan eh, stroomt het verkeer eh, gigantisch op eh, met regelmatige aanrijdingen. natuurlijk. op eh, het moment dat mensen al op voorhand worden afgeremd... Dan, eh, dan kun je dat daar zeker mee voorkomen. U komt uit Eindhoven. Er werd net in de fileinformatie een file genoemd tussen, tussen Eindhoven en Breda. Het, het begin van die file hebt u meegemaakt? Ja, ik heb het net voor me zien gebeuren. Er werd de, iemand verloor zijn de aanhanger... En stond met op de weg, dus uh, moest iedereen echt boven op de rem. Mee. Ik kon er een ren nog net langs, maar ik kan me voorstellen dat er direct een file achter ons staat. Komt het door uw werk als veiligheidskundige dat u zo uh, genuanceerd bent? Of uh, denkt u echt dat het gaat werken? Met andere woorden, je hoort heel vaak van plannen van rem, Dat acht jaar plannen, plannen. Mensen kunnen het allemaal zelf wel beter regelen uh, in het verkeer. Daar hebt u zel, dat, dat, dat zelfregulerend vermogen van mensen, daar hebt u niet zoveel vertrouwen in. Nee, nee, mensen hebben toch uh, de, de intentie om, uh, zeker s ochtends in de ochtendspits, zo snel mogelijk naar hun werk te komen. En dan, uh, dan zullen ze zich niet zo snel aan, uh, aan regeltjes van waterstaat conformeren. Nou, u hebt dat uh, wel netjes gedaan. Om mensen een beetje erin te sturen denk ik dat het een goed idee is. Ja, Oké, okay. nou fijn dat u een stukje gestuurd hebt. Uh, voor mij doe ik even de gordel af. Zo, autootje uit. Dank u wel voor de lift. Dan gaan wij weer terug naar Zonzeel om andere mensen op te halen. Okay, dank, dank u wel. We mee. Dank u. Succes, Joris. En ja, als, dank u, je. als u uh, Joris uh, wilt zien of op wilt halen... dan uh, moet u eventjes naar de A16 tussen Zonzeel en Dordrecht. U kunt ook even reageren op ons Twitter-adres. Dat is NOS Radio 1. Op 7 januari besloot de regering Rutte... een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. Niet naar Oerozgan, waar de eerste missie was... maar naar het noorden, naar Kunduz omdat heel veel Kamerleden nog twijfelen en omdat ze nog heel veel vragen hebben, vooral over de veiligheid in dat gebied, wordt er vandaag in Den Haag een hoorzitting gehouden. Wij hebben ook alvast vijf vragen over dit politiek zeer gevoelige onderwerp. Wat houdt deze missie ook alweer in? Het is een politietrainingsmissie van totaal 545 mensen... bedoeld om het politie- en justitiële apparaat in Afghanistan te versterken. Onder hen 225 trainers, 125 militairen als beschermers... 120 man aan F-16 grondpersoneel en 70 man staf. Het gaat om een gecombineerde operatie van de EU en de NAVO. De trainers en hun beschermers worden gedeeltelijk... bij de Duitsers in Kunduz ondergebracht. Ook komen er mensen in Kabul... En en later komt Bamejan daar ook nog bij als standplaats. Ze gaan aan de slag op zowel politiescholen als in het veld. Wat ging er aan dit kabinetsbesluit vooraf? Dan moeten we teruggaan naar 20 februari vorig jaar. De val van het kabinet Balkenende 4. De PvdA wilde niet instemmen met verlenging van de ISAF-missie in Oerushkan... en stapte uit het kabinet. Einde verhaal voor Nederland in Afghanistan. Dan komt half april GroenLinks samen met D66 met een goed voorbereide motie. Deze roept op om met een voorstel te komen voor een politietrainingsmissie in Afghanistan. Met daarbij een grote rol voor EUPOL, de politieopleidingsmissie van de EU in Afghanistan, die nu een kwijnend bestaan leidt. CDA en VVD stemmen in, evenals SGP en ChristenUnie. De PvdA zet er geen handtekening onder. Er is te veel ruimte om er een militaire missie van te maken. Terug naar vandaag, de hoorzitting. Wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? De Tweede Kamer heeft 30 mensen uitgenodigd uit binnen- en buitenland. Ze hebben allemaal beroepshalve te maken met Afghanistan. In veel gevallen speciaal met Kunduz, de provincie. Zo komen de Afghaanse minister van binnenlandse Zaken, de Duitse commandant in Noord-Afghanistan... maar ook Nederlandse vertegenwoordigers van hulporganisaties, militaire vakbonden en journalisten. Op basis van de verhalen van deze mensen hopen de Kamerleden een goed afgewogen oordeel te kunnen maken... over de vraag of het verstandig en zinvol is om een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen. Hoe zwaarwegend is deze hoorzitting voor de besluitvorming? Veel hangt af van GroenLinks, die bedenkingen heeft bij het karakter van deze missie. En juist de stem van deze partij lijkt de doorslag te gaan geven. De regeringspartijen, CDA en VVD kunnen namelijk niet rekenen op de gedoogsteun van de PVV... en hebben dus de oppositie nodig om een meerderheid te krijgen. Van de PVDA is bekend dat die niet instemt. De ChristenUnie en D66, wiens steun de regering ook nodig heeft... lijken er positiever tegenover te staan dan GroenLinks. En wat gebeurt er dan na vandaag, na de hoorzitting? Morgen gaan de afzonderlijke fracties met de informatie die ze vandaag krijgen... met elkaar in conclave over wel of niet instemmen met de missie. Woensdag en donderdag is er dan een debat in de Kamer... en dan weet de regering of ze groen licht krijgt. En is dat niet het geval, dan nog kan de regering formeel doorgaan... met de missie in Kunduz. Alleen, dat is niet te doen gebruikelijk bij zo'n gevoelig onderwerp. Er worden steeds minder cd's verkocht en dus zullen steeds meer cd-winkels sluiten. Dat verwacht de directeur van speciaalzaken Plato en Concerto. Zometeen meer. Eerst bij de AWB het Swaan. Wijnand, goedemorgen. goedemorgen. Hoe staat het ervoor? Ja, de ochtendspits is niet zo best van start gegaan. We tellen al 100 kilometer fieden. En dat komt ook omdat we flink wat bijzonderheden hebben. Vooral bij Rotterdam is het mis op de A15 naar Europoort. Daar staat het vast tussen Ridderkerk en Rotterdam-Charloos, 11 kilometer. Daar blokkeert een vrachtwagen een deel van de rijbaan. Die staat met kapotte banden. De A28 van Zwolle naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Ook een belangrijke ochtendspitsroute. Bij Amersfoort staat 9 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is dicht bij de Roertunnel. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Mm, wat belooft dat voor de ochtend? Wijnand? Nou ja, niet veel goed. We, de voorspelling is toch dat we op een normale ochtendspits uitkomen. 250 kilometer. Maar ja, als ik dit allemaal zie bij, bij Rotterdam bijvoorbeeld. en bij het ongeluk bij Amersfoort. dan zou het best wel eens wat meer kunnen worden. Mm, dat zijn toch twee belangrijke punten. We gaan het afwachten. Wij dan tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Fotograaf Evertjan Daniels heeft de zilveren camera 2010 gewonnen. Gewonnen met zijn foto van Rutte, Wilders en Verhagen... die zichtbaar tevreden naar buiten lopen... net nadat ze hun akkoord hebben gesloten. De jury kreeg in totaal 10.000 foto's onder ogen. Juryvoorzitter Ruud Vissendijk legt uit waarom juist deze foto de beste is. We vonden eigenlijk dat uh, deze foto een beetje de tijdsgeest... van het afgelopen jaar uh, belicht. Nederland is toch uh, half jaar in de band geweest uh, van verkiezingen... En van de formatiebesprekingen die daarna gekomen zijn. En op 28 september komen de mannen uit het gebouw van de kamer. Vastbesloten, nog net niet met opgerolde mouwen. Allemaal tegelijkertijd het been naar voren zettend. Dat geeft die foto enorme dynamiek. Er zit inderdaad een nogal tevreden grijns op de gezichten van de heren. Uh, maar de foto laat ze ook heel duidelijk zien als een uh, drie-eenheid. In die zin laat die foto heel goed zien hoe die mannen, die graag maggers willen zijn... Hè, de doorpakkers en uh, jongens, we gaan aan onze klus uh, beginnen. Uh, die foto laat heel goed zien hoe zij zichzelf graag willen zien. Nu zei u net, we hebben nog wel even gediscussieerd. Tussen twee foto's ging het eigenlijk. Uh, kunt u ook onthullen uh, welke die andere was? Uh, dat is wel grappig, want dat is een andere uh, belangrijke gebeurtenis. Dat is... Althans, voor heel veel mensen is het moment van Sven Kramer. Dus foto van Pim Ras. Die zijn bril weggooit naar zijn coach. Uh, dan krijg je een discussie over het volgende onderwerp. Eén, uh, natuurlijk gewoon de fotografische kwaliteit. Maar we waren er gauw uit. Zowel één als twee is goed. Maar wat geeft dan de doorslag? Uh, Pim Ras, die werkelijk... En dat is een kunst. Een kunst om op het juiste moment... Bedoel, hij hoort niet... Hij ziet niet, zoals de televisie kijker wat er allemaal aan de hand is. Dus hij fotografeert helemaal op zijn intuïtie. En hij heeft de kwaliteit dat echt perfect op het juiste moment te doen. Vandaar dat je die bril dus tussen Sven Kramer en Gerard Kempers ziet. Deze foto, die we uiteindelijk gekozen hebben... van de drie miscutiers, zoals wij hem noemden... kon eigenlijk ook alleen maar op dit moment genomen worden. Dus in die zin kwam dat heel erg overeen met de foto van Pimbras. Maar hebben we uiteindelijk gezegd... Ja, de impact van uh, het nieuwe kabinet, van een nieuw tijdperk... Ja, dat is eigenlijk toch van een wat grotere uh, rijkwijde dan de verloren 10-kilometer-finale van uh, Sven Kramer. Even Jan Daniels, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, ja. dat vind ik echt super. Had u het ook verwacht? Nee, absoluut niet. Ik, had, uh, ik had mijn geld op Pim uh, Pimbras gezet. Als nieuwsfotograaf zoek je natuurlijk de nieuwsmomenten... Ja. maar er moet ook esthetisch een mooie, een sterke foto zijn. Is dat moeilijk, die combinatie? Ja, niet elk onderwerp leent zich ervoor. Je zoekt echt naar, naar die momenten. Je zoekt ook naar een ander moment. Je zoekt, je zoekt naar, naar uh, ook ander perspectief als je collega's. Dat wil niet zeggen dat, dat, dat je dat beter of, of minder gaat doen. Maar je probeert er toch een ander beeld te vormen. En, uh, het, is, het is gewoon heel erg belangrijk dat je je eigen ding doet. Zilveren camera 2010, gewonnen door ze dus fotograaf... Evert-Jan Daniels, verslag van Karin Alberts. Tien minuten voor zeven is het. De verkoop van muziek heeft het dieptepunt nog niet bereikt... maar uit voorlopige cijfers van de branche... blijkt dat het aantal cd's dat over de toonbank ging... in 2010 wel opnieuw is gedaald. In de afgelopen tien jaar is de verkoop gehalveerd. Veel winkels zijn al kopje ondergegaan... hele ketens verdwenen uit het straatbeeld... en nu vreest de eigenaar van Plato en Concerto... dat een aantal van zijn speciaalzaken... 2011 niet zal overleven. Dick van Dijk. 2010 was uh, heel dramatisch. Alleen al door het wegvallen van erg veel uh, uh, belangrijke winkels. Van Leest, Music Store, de free record shops die zijn er nog... maar daar is de muziek al in de uithoek gedrukt. Ja, de muziek is in ieder geval daar gemarginaliseerd. En u bent er nog. En wij zijn er nog. Maar wel als een van de weinigen. Ja, dat klopt. Is dat een pluspunt? Ik denk het wel. We hebben nog nooit zo leuk samengewerkt met bands en met maatschappijen. Want Iedereen heeft elkaar nodig. We moeten wel, maar dat geeft ook gewoon hele leuke samenwerkingsverbanden. Waarin er zowel popzalen als, als managementbureaus van, van, van artiesten, als uh, platenmaatschappijen en, en, en wij. En er komen ook erg leuke dingen uit. Waar, waar je tien jaar geleden nog tegen een muur aanliep van mensen die zeiden: ja, nou ik heb nou even te druk hoor. Uh, daar zijn nou gewoon echt uh, deuren opengegaan en komen de leuke, frisse ideeën naar buiten. Dus dat is, dat is heel positief. Close enough to start. Dit is de nieuwe Adele. Het is een heerlijke plaat. Het is echt wel een ladies plaat, zeg maar. Dus als je mijn moeders de vrouw geeft, dan uh, ben je gewoon uh, klaar. <laughs> Dat zul je heel vaak horen. Het is niet maar... echt een plato platen. Het is open plaat op plaat. Het is gewoon een van de beste zangeressen van dit moment. We hebben er een ontzettend leuke actie mee gedaan. Iedereen heeft bij ons de afgelopen anderhalve maand... gratis de single meegekregen. We hebben er duizenden singles weggegeven. Met de bedoeling dat die mensen dan een maand later terugkomen... om het echte werk te halen. Tuurlijk, het is leuk om de mensen die Adele nog niet helemaal kende... om die gewoon wel uh, gewoon daarmee in aanraking te brengen. Omdat het gewoon wel naar onze verwachting een van de allergrootste verkoopsuccessen van dit jaar wordt. Als het straks december 2011 is, ja. hoeveel Adels heeft u dan over de toonbank zien schieten? Dat zullen er minimaal 5.000 zijn. En als Adel tien jaar geleden deze leeftijd had gehad en met het album was gekomen, hoe vaak was ze dan verkocht? De indicatie uh, zou kunnen zijn dat er toen wel een dubbele hoeveelheid zou zijn verkocht als van wat ik nou aangeef. U runt... Twee handenvol platenzaken, verspreid over het hele land. Van Amsterdam tot Groningen, van Enschede tot Leiden, Zwolle. Hoe gaat u ervoor zorgen dat in deze instortende markt... die zaken bestaansrecht houden? Uh, investeren in uh, artiesten, een beetje trendzettend bezig zijn... bij concerten en grote festivals uh, verkopen. Waar vroeger de muziekliefhebber naar de platenzaak ging... gaat de platenzaak nu als het ware naar de muziekliefhebber toe, dicht ja. bij het podium... Ja, wij willen dichter bij de beleving staan die onder andere bij live concerten wordt uitgestraald. Want na een goed concert vinden ze het heerlijk om ook iets wat ze erg mooi hebben gevonden mee te nemen. Het bestaat niet meer dat je een aparte punkwinkel of een hardrockwinkel... of een alleen maar uh, alternatieve popwinkel kunt uh, drijven. Dat is moeilijk. Ik denk niet dat er erg veel van winkels van dat type kunnen overleven. Dat ze... Er zijn er al niet veel meer. Er zijn er al niet veel meer, nee. En nu, met uw vestigingen... Bent u al bezig met de, de tien kleine negertjes? En nog, nog niet, maar het is wel zo dat de kleinere winkels hebben het erg moeilijk hebben. En wij proberen dat uh, te voorkomen door uh, toch een bepaalde verbreding uh, aan te brengen in het uh, assortiment. We zijn met klassiek begonnen, met, met de betere films. Wel alles onder de noemer cultuur. Als je tien jaar geleden aan uh, de mensen die achter de toma werken had gezegd: jongens, we gaan. Uh, in de meeste platen als klassiek doen, zouden er echt een aantal zeggen, nou... Uh... <laughs> Bach, wie is dat? Ja, maar ook van, ja, doei, wij <laughs> wel goed bij je hoofd. Kunt u ervan genieten, van een strijkje op zijn tijd? Ik kan daar zeker van genieten, ja. Ik ben pas volgens mij mijn eerste popplaten op mijn uh, niet of zo gaan beluisteren. Daarvoor luisterde ik eigenlijk alleen maar naar klassiek. Oh. Dat is echt de omgekeerde volgorde. Dat klopt niet. Nee, dat nee, klopt wel meer, maar, weer niet. maar daar is deze uitzending niet voor. Dick van Dijk, eigenaar van de Plato en Concerto Winkels. In een reportage van Louis Dekker. Meer hierover vindt u op onze website nos.nl. .no. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Topsalarissen midden- en kleinbedrijven op straat... staat op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Familiebedrijven en middelgrote ondernemingen... worden dit jaar gedwongen om hun topbeloningen te publiceren... in de jaarrekening. Als ze dat weigeren... dan moet de accountant in zijn verklaring schrijven... hoeveel de raad en bestuur en de raad van commissarissen verdienen. Die staat in een nieuwe instructie die accountants vandaag krijgen van hun beroepsorganisatie. Publicatie is niet alleen wettelijk verplicht voor beursfondsen, maar ook voor grote en kleinere bedrijven. Een deel houdt zich daar niet aan. Tot nu toe werd het als een voordeel gezien dat een bedrijf zonder beursnotering niet hoeft te voldoen aan allerlei voorschriften over financiële transparantie. Bedrijven in privaat eigendom hebben daardoor veel minder last van maatschappelijke verontwaardiging over beloningen. Daar komt dus nu verandering in, omdat een accountant verplicht is de gezamenlijke beloning van de bestuurders en van de de commissarissen te vermelden. Dan naar de Volkskrant, het aantal vrakingsverzoeken is tussen 2005 en 2009 met zo'n 80% procent toegenomen. Blijkt dat onderzoek van studenten van de Universiteit Utrecht wordt vandaag gepubliceerd. De meest voorkomende reden om te vragen is als de rechter in een proces uitlatingen doet die als partijdig kunnen worden ervaren. Een aantal verzoeken om de rechters te vervangen in een proces wordt inmiddels zo vaak gedaan dat hoogleraar rechtspleging en rechtelijke organisatie, Filip Langbroek, pleit voor een andere behandeling van de verzoeken. Nu behandelen rechters van dezelfde rechtbank het verzoek. Volgens Langbroek zou een andere rechtbank dat moeten doen omdat het nu lijkt of slagen ze hun eigen vlees keuren. Borstvoeding is de beste voeding voor een baby. Maar het lijkt erop dat kinderen die de eerste zes maanden alleen maar moedermelk krijgen... en geen groente- en fruithopjes hiervan nadelen kunnen ondervinden. Dat staat dan weer in het Nederlands Dagblad. Een half jaar alleen borstvoeding kan volgens Britse wetenschappers zelfs schadelijk zijn. Zij schreven er begin deze maand een artikel over in het vaktijdschrift British Medical Journal. Dat artikel deed veel stof opwaaien in Groot-Brittannië. Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert baby's de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven... Britse onderzoekers vinden dat achterhaald... en toonden aan dat dat tot ijzertekort kan leiden... terwijl ijzer nodig is voor de groei. Het vergroot misschien ook de kans op voedselallergieën. In Israël bijvoorbeeld, waar de gewoonte is baby's pinda's te geven... komt een pinda-allergie nauwelijks voor. Inspectie verraadt het onderwijs, staat in de Volkskrant. Dat zegt Herman Gottlieb, schooldirecteur... en initiatiefnemer van de actie Red het basisonderwijs. Volgens hem is de inspectie een gesloten bolwerk... met autistische trekjes. Gottlieb, zelf directeur van drie basisscholen... in Pekela vindt het systeem niet deugen. Verkeerde uitgangspunten, de grof meetinstrument... voorkomen onterechte etiketten zwak en zeer zwak, met alle gevolgen van dien. Er zijn nu 600 zwakke scholen in Nederland... maar ik vrees dat het er straks veel meer zijn al. Dus Scottlieb. Volgens Godlieb is de onderwijsinspectie te veel gericht... op de leerlingprestaties bij rekenen en taal... waardoor andere aspecten die voor ontwikkeling van belang zijn... in het gedrang komen. Schooldirecteur staat met zijn mening over de inspectie niet alleen. Hij krijgt de steun van elf hoogleraren en nog tien andere wetenschappers. En zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... gaan wij schakelen met Sander van Hoorn in Tel Aviv. Want er zijn stukken uitgelekt over de onderhandelingen... tussen de Palestijnen en de Israëli. En die geven een uh, interessant beeld. Laten we het daar maar bij houden. Straks meer daarover.